konden aangekomen van ons, uh, van ons eerste uur. Wat gaan we het tweede uur doen? Heel simpel. Wat is de nieuwe plaat? Van Ramstein. Nou, geen idee. Wat wordt hun single? Dat gaan we als eerste draaien. En daarna nog veel meer nieuws. En we gaan nog een beentje bellen van de Rob Acto Awards. Dat straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Time. Play it fucking loud! Finally, there's an alternative. De tweede uur van Alternative FM. Op de donderdagavond is weer begonnen. Zie je Zand wordt jouw... compleet goede plek... voor alternatieve herrie. En je hoorde respectievelijk... Ah. Ramstein en Muse. Ja, over Ramstein gesproken. Natuurlijk is het heel erg mooi en aardig. Eh... Uh, maar er zijn een aantal mensen die hebben mij benaderd. Of beter gezegd, ik heb ze hun benaderd. En dat is Fred Lont. Wie is Fred Lont? Nou, hij heeft een tandartspraktijk ergens hier in Zandvoort. Maar hij speelt bij de band Contest. En daar ben ik mee bezig om die jongens hier naar de studio te loodsen. En er is één ding wat Fred mij tegen mij gezegd heeft. Ga ons alsjeblieft niet vergelijken met. RAMSTEIN. <laughs> dus dus, dus uh, als we dus bij, uh, straks uh, met die jongens te maken hebben, niet de link leggen met Ramstein. Hè. Dus dat, uh, dat even uh, helder hebben. He, Daarom we maken ik, heb we dat briggetje van Ramstein naar Contest en weer terug naar Ramstein. Dus Want komen, het zijn totaal dus, andere soorten uh, muziek. Ik zie het wel helemaal voor me. Dan komen ze binnen. Hallo, hallo. Hé, <laughs> hey, jullie zijn toch die band van, uh, van Ramstein? <laughs> ja. ja. Ja, ja. En dan denk ik dat, uh, dat ze dan zeggen van... Wil je nog een leuk gesprek voeren de komende anderhalf uur? Dan moet je lekker zo door blijven gaan. Dus, uh, overigens, uh, als we dat toch nog even over Contest hebben. Uh, het is, uh, er zijn twee mensen, dacht ik, uit die band. Uh, Fred is uh, er een van, Fred Lont is er een van. Maar Joram Bronwasser is de andere... Die hebben we in een andere underground band gezeten. Namelijk Real. Dus, en die hebben hier ooit in de voorlopen van dit programma. Breed ooit is gezeten. Dat kon nog allemaal wel. Akoestisch. Maar Fred Lond heeft tegen mij gezegd. Met Contest gaat dat niet lukken hoor. Dus, uh, dus dan wordt het echt iets uh, met, uh, met uh, Assurance Tourix uit uh, de Asterix uh, verhalen. Twee van die, uh, Twee van die Pieter Sely, uh, in je oren in je oren stoppen. En <laughs> dan maar hopen dat het, uh, het houdt. Want dat is toch totaal iets anders. Dat reel dat was meer industrial en dit is meer echt metal. De, meer, uh, de, de, de, de, de echte harde metal. Bijna te vergelijken ook met onder andere ethereal en misschien ook een beetje met sparta. Het zit er een beetje tussenin denk ik. Er staan weer twee platen voor je klaar. Allereerst een oud beentje die uh, laatst weer bij elkaar is gekomen afgelopen jaar. Klinkt, klinkt lang geleden. Dat nou, zegt vier maanden geleden dat ze weer bij elkaar zijn gekomen. Tenminste voor een album. En daar eerst gaan we, ja, eigenlijk een beentje uh, die een beetje problemen hebben met een gitarist de afgelopen tijd. Ze hebben namelijk geen gitarist meer. Het is nu veranderd. Oh. Ze is wie, wie? veranderd in een andere gitarist. Oh Naar. ja. Hebben ze, uh, hebben ze een, een grote ze Hans, Klok. Hans Klok, Hans Klok. trucje toegepast? Ja, maakt niet uit. Ik vind het leuk. Ja, ik zit lekker even je aankondiging te verneuken. Heerlijk vind ik dat. Ja, jij zegt wel eens, ik zit op praten. Nou, kondig hem dan nog maar een keer aan. Ah, geweldig! Ah. A kiss! Bands. Waarmee wat er de afgelopen tijd is gebeurd. De laatste band, Alice in Change met All Sequence Known, hoorde je. Is weer bij elkaar. Heeft een nieuw album waar deze plaat op stond, uitgebracht. Black with Away the Blue. Geweldig album. Kopen, kopen, kopen. Wat een album. Je met een je. hele mooie uh, ja, uh, eerbetoon aan uh, Steen uh, uh, uh, Lane. Vijf gulden. Kopen. Stanley Kopen. Lane. Ja, ah, Stanley van, Lane. Van, de, van de oude zanger van Alice in Chains. Hele mooie ode eraan. Ja. Erg goed album. En de eerste band was natuurlijk de Rattle Chip, Chili Peppers met Suck My Kiss. Waarvan de gitarist John Fruscianti is uitgestapt en is vervangen. Ik zo? heb hier de, um, de, ja, de verklaring van John Fruscianti. Het is een tijdje geleden, maar ja, als je niet draait aankomende twee weken, moet je even wat nieuws inhalen. Het is zo'n 21 december 2009 en uh, dit stond op zijn MySpace. In het Nederlands vertaald, gekregen of uh, ik lees nu voor, of ik quote van de Telegraaf.nl. In het kort is het zo dat mijn muzikale voorkeuren mij een andere kant op hebben gedreven. Ik hou echt van de band en we hebben allemaal uh, wat we allemaal hebben gedaan. De afgelopen twaalf jaar ben ik veranderd als persoon en als artiest. Om verder te gaan met de band en op de manier waarop ik dat deed, zou ik tegen mijn natuur ingaan. Het was geen keuze, ik moet zijn wie ik ben en doen wat ik moet doen. Afijn exit John Frucianti in de Red Hot Chili Peppers. Hij is vervangen door een uh, gitarist die heel erg bekend met ze is. Ik heb de naam even helaas niet voor me. Hmm. In ieder geval, het is, uh, ze, zijn weer om toe, uh, ze zijn weer aan het uh, een album aan het maken. Zonder John Frucianti. Zonder dat, John Frucianti, inderdaad. Dat is heel jammer, want uh, toch heeft uh, dat met de band heeft hij, uh, heel wat aardige dingen neergezet bij de Red Hot Chili Peppers. Uh, denk ook even aan een moeilijke periode. Uh, hij is erbij gekomen, dacht ik, uh, in die periode van dat nummer wat we net hebben gedraaid. Zeg maar. Toen is hij erbij gekomen. Toen kwam uh, de succesvolle bezetting ook met uh, Chad, uh, de drummer, geloof ik, erbij. En Anthony Kieris en Flea. Die zaten al vanaf het begin. Die zaten erbij. er al bij. Dat was de meest succesvolle samenstelling. En ergens in die periode is ook toen uh, Fruciante even weg geweest. En dat was niet zo'n succes geweest. Er is één album geweest wat niet zo aansloeg. En die en, zat tussen Under The Bridge, waar Under The Bridge op stond, en uit mijn hoofd uh, Californication. En inderdaad, het is niet inderdaad uh, nog een keer deze zin. Het is alleen uh, niet misgegaan met Red Hot Chili Peppers, het is ook misgegaan met John Fruscianti. Ja. Uh, aan de heroïne, aan de drugs. Uh, ik kan nog een rapportage herinneren van de VPRO. Dat ze bij hem thuis zijn. Als enige van de wereld hebben ze dat gefilmd. Mm. Terwijl hij helemaal aan de drugs zat, aan de heroïne. Zat hij nummers te zingen. Die echt niet aan te horen waren. Ja. Dat was zo lelijk. Ja. Maar ja, helemaal, ver, helemaal verrot. En toen hebben ze hem weer in de band aangenomen. En sindsdien is het uh, uh, keihard gegaan eigenlijk. Ja, uh, de, de ene succes na de andere succes. En ik denk ook dat dat uh, misschien nog wel... Uh, nou, een forse aardelating wil ik niet zeggen. Maar men zal het toch gaan merken, denk ik. Bij de Red Hot Chili Peppers. Dat die Fruscianti eruit is. Ik denk, ik denk niet dat... dat het zo, uh, 1, 2, 3 eventjes uh, opgelost uh, gaat worden. Want hij had toch een behoorlijke eigen inbreng in de Red Hot Chili Peppers. In een parabool gezien: de Red Hot Chili Peppers zijn over de top heen. Helaas.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 Hun succes als de plaat. Ever eigenlijk. Ze hebben nog nooit een betere plaat gescoord dan deze. Of follow the leader van 2001. Het, sorry, 99. Het enige probleem van, uh, van de corn is altijd. Hebben ze eindelijk een goede bezetting? Valt weer iemand weg. Net als de Red Shirt Chili Peppers. Net als eigenlijk al rest. En daarom vond ik het zo toepasselijk om te draaien. Oh. Want een uh, gitarist Het is al een tijdje weg. Die heeft zich bekeerd tot het christendom dat voor een iemand die uit de band Korn is, die daar toch al een beetje een hele aparte kijk op levensbeschouwelijke zaken hebben. Bijvoorbeeld nou. deze beschouwing. Ja, en, en uh, deze beschouwing. <laughs> en uh, pilletjes. Uh, kijk maar eens bijvoorbeeld naar Bert Visser, die is een theatershow. Een beetje last van. Uh, en uh, dit, weet je wel. Drinken en uh, spuiten, slikken, noem maar op. Nou, dat bedoel jij dus. Een beetje ADD, oleole. ADD, ole. -ole. Dat ole -ole. is <laughs> <laughs> van Jochem Meijer Maar uh, ja, die jongens die zijn ook niet gelukkig uh, gezegend, die jongens van Korn. Ah, dat jammer ja. maar toch. Ze hebben wel al overigens een uh, aantal goede optredens. Uh, ik geloof één of twee keer de, bij Pinkpop. Hebben ze toen een keer gezien. Loger niet om. Loger nee, niet om. Toe. Het is een, uh, nog steeds een goede live band. Ze hebben heel veel mensen op de achtergrond staan die en meehelpt. Er zijn eigenlijk nog maar twee of drie zijn echt van de oorspronkelijke bed overgebleven. Ja. Het is niet meer wat Korn vroeger was. Het ja. is, Korn is nu letterlijk lekker aan het, hun geld aan het wegspelen. Ah. Zodat ze straks kunnen stoppen. Ik zal even zeggen voor de mensen die zeg maar boven de 40 zitten. Je had vroeger... Kingkornbrood. Dat was zo'n beetje dat halfmalige fabrieksbrood. Dat kon je dan ergens krijgen. En, en als je geen brood had, dan ga ik, ik ga naar de Jaapie van de Kingkorn. Dan ga ik daar even zitten eten. Nou, en dat uh, korn, hè? dat Korn, dat is nu zo volkoren brood dat ze nu dus weer naar andere volkoren moeten gaan zoeken om een goed product neer te kunnen zetten Nou, nou ja, Korn is heel erg bekend geworden in de jaren 90 ja. met hun eerste sound van nu metal. Wie kent deze bekende klanken niet? Deze Iedereen kent die volgens mij. En dat, dat nummer gaat helemaal verder en op een gegeven moment hoor je gewoon een climax aankomen. Nou. En dat climax gaat door en door en op een gegeven moment knal je erin. Dan komt hij aan, die is. En hij komt aan en dan Jonathan Davis, in totale frustratie. Maar dat voor de volgende keer. Juist. Wat gaan we dan nu wel doen? We gaan nu over Eurosonic Noorderslag oh. hebben. Over nog één ding voordat je begint over Eurosonic Noorderslag. De winnaars van uh, de rock, Alternative rock, die mochten daar dus uh, aanwezig zijn. En de winnaars was uh, de Cosmic Carnival en die hebben er ook gesnaald. Super. Ja. Super. Dus uh, iets over de Cosmic Carnival. Ik ga kijken of ik dat volgende week eens eventjes mee kan nemen. Maar, Menno, wat kan jij over de Eurosonic verder vertellen? Eurosonic Euro uh, uh, uh, uh, uh, ja, Euro Noorderslag is een festival waar eigenlijk een soort van theater is. Een soort van broadcasting mm -hmm. van alle lokale uh, beentjes die op het moment staan door te breken. En dat ja. is heel grappig. Uh, alle artiesten die vorig jaar hebben gestaan... daar hoor je dit jaar heel veel van. Tenminste, in 2009 dus dan heb je in 2009 ook heel veel gehoord. Zie ja. de Staat, Ausraus, ja. ja. Roosbeef. Dat ah. soort bands, ja, die staan daar. Uh, elke keer verplaatsen ze een het landthema. Vorig jaar was volgens mij Noorwegen. En dit keer is het volgens mij Zweden. Weet ik niet uit mijn hoofd. Dat kan ook iets anders zijn. Maar er komen 250 bands. Het is zo'n 14, 15 en 16 januari in Groningen. Ja. Het is niet dichtbij, maar het is toch... Vooral het alternatieve muziek. Het festival eigenlijk van dit jaar. Tenminste voor kleine bandjes. Het zijn geen grote artiesten. Hm. Nou, je hebt twee soorten. Je hebt Euro Sonic. Dat is dus de, de broadcasting van alle bandjes. Daar zijn echt li rijen, lijsten, lijsten en rijen van bands die daar komen. En je hebt zaterdag in de, in de Oosterpoort heb je het Noorderslag. En dat is een soort van Nederlands talenten broadcast systeem. En daar staat ook weer dit jaar de staat. Rigby bijvoorbeeld. Hm. Nou, we gaan hem even langs. Um, ik doe er een stuk of 10 of 15 bekenden uit, uh, uit Eurosonic. Ondersteund door mijn lieve assistente Jaap Koper. Met zijn klapjes. Oké, okay, daar gaan we. Boom, Clutch. Cut People. Chabble Club. Korts. Orca. Marit Larsen. Mana. Pito. Pony the Pirate. Robin Tom. Rink. Nou, die kennen we allemaal niet. Dennis. Direct, die kennen we wel natuurlijk en met de nieuwe zanger ook. Uh, Goldhawks, I Was A, was a King, Izia, Jesse, Cartazan, Keizer Orgesta Kent u die nog, dames en heren? Die komt ook Ken weer. Kent u deze nog? Wouter Hamel. En als laatste van deze lijst Kraus. En over Kraus, daar ga ik volgende week een plaatje over draaien, of misschien, wow. of misschien in het derde uur, want die heeft een leuke plaat uitgebracht. Wanneer heb ik even niet bij me? Mensen, nokken nou met die SM, het is nog voor 10. Sorry, Marcus. We gaan weer verder. Af en toe komt er wat onderbuik ja. Aan de andere kant van de tafel. Maar goed. Oh, ja, sorry. Je hoort de nee. hele avond niks van ja. hem. Ja, en in één keer komt hij met een opmerking tussendoor. Ja? Nou, door de, dus, de slag, door de slag komen ook wat, uh, uh, wat artiesten. En dat zijn niet de minste in Nederland. We gaan er weer een paar uh, belangrijk uitnemen. Als eerste, Augs Simon Kipski, De Staat, De Wolf, Diggy Jax, Dio... Flinke namen. Oh, flinke namen ja. Go back to the zoo. Lola Kite. Mook. Oftewel in mijn taal meuk. Rigby. ah Skinto. The Mad. Typhoon en een nieuw collective. En als laatste Wende en Zwartlicht. Hatsikidee! Hatsi, Je kan ook, ja. hem dat een beetje verwachten op de Journal Sonic Euroslag. Nou, uh, over Moke, dat was uh, wel leuk. Bij het uh, einde van Serious Request zag ik ineens veel van Moke. Wat bleek nou? Hij had verkering met die andere dame die in dat glazen huis had, Annemieke Schollaard. Ah, dat wist ik ook helemaal niet, maar toen wist ik het al, ineens. Nou, ik heb nog een nieuwtje. Je hebt ook nog een nieuwtje. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Ze gaan trouwen. Ze gaan trouwen? Ze gaan trouwen. Het is nog helemaal niet... Oh, het is nog helemaal niet uh, duidelijk. En wij gaan het al melden, begrijp nou, op, ik hieruit. Nou, op, op show -nieuws heb ik laatst gezien dat oh, ze gaan trouwen. Sinds wanneer ga jij op show nieuws kijken wat wij gaan gebruiken hier voor alternatieve VM? Sinds uh, het op uh, Twitter stond <laughs> eigenlijk. Ah, dus jij uh, bent ook zo'n uh, tweetvanger eigenlijk al twee Dat wist je. Dat wist je al langer ja, dan vandaag. Dat wist ik al langer dan vandaag. Ja, oké, okay, maar... Uh, nou, dat is dan het showbiz-huwelijk al van 2010. De een zat in een glazen huis en de ander, die moest toekijken hoe het, uh, wat hij miste. Dat zei hij ook, overigens, een keer. Dat ja. vond ik wel trouwens wel leuk. En hij stond ook uh, voor een dilemma. Want hij moest op een, een of ander moment moest hij daar uh, zijn om zijn meisje op te halen. En op een gegeven moment moest hij ook weer weg om een optreden te doen. En dat is uh, best lastig om uh, dat te doen. Maar ja. Daar ben je band voor hoor, dan moet je maar geen bandje niet kiezen om in een bandleven te staan. Of als DJ. Nee. Ik denk dat hij alleen maar super trots is op uh, Annamieke Scholaar. denk het ook. Wij zijn ook trots op uh, onze Nederlandse DJ's, maar ook op de Nederlandse bands die je ver trappen in het buitenland. Zoals de Urban Dance Squad in de jaren negentig. Hé, hey, geweldig! Toch een invloed geweest op Race Against Machine. Wie had dat ooit gedacht? Hier is Good Grief! Creep, good good break. Progressief, meer progressief, met radiohead, en andro paranoid android. En daarvoor natuurlijk onze Nederlandse trots die ur urban dance Good gr Griff. We gaan meteen verder met de uh, belofte maak schuld. Kraus, mm -hmm. I want a pony. Dat heb ik jullie beloofd. Het is uh, jullie ook in de studio trouwens. Kraus is zo grappig. Ja. Ja, hoe nou moet hij... <middels> <middels> Dan gaan we beginnen. Kraus, Nederlandse band, komt op euro Eurosonic Ik wil ook een pony. Die manier wel natuurlijk. Wat een lijpe muziek. Uh. Ik... Zeer, zeer lijpe muziek. Uh. Hoe kom jij daaraan eigenlijk? Als dit komt dus op... Ben ik dit? Ja, dit ben jij. Cool. Ha, dat wist la, ik niet la, la, Laat maar openstaan, laat maar openstaan. Ik vind het wel lekker achtergrondmuziekje. Dit komt dus op Your uh, Sonic Euro -slag. Euro slag. In Groningen. Komt Kraus. Heet dit beentje. Dus is nee. één dame eigenlijk. En die dame die, uh, die, die weet eigenlijk wel te knallen. Ze heet uh, Susanne Klemmel. En het is it, it uh, like uh, like haar album. Hypertieve. Haar album heet No Guts. No Glory. Nou, dat kan je wel uh, horen in de muziek. Ze lijkt me een no heel inspiratie, man. No ja. Nou, we zijn dan heel erg uh, dankbaar dat je dit ook eventjes aan het uh, publiek van Zandvoort en omgeving uh, wereldkundig hebt uh, mogen maken. Ik uh, wil graag mijn fans bedanken. En, uh, en mijn, uh, van. en mijn vrouw en, en mijn uh, vrouw en God <laughs> en uh, uh, ik wil gewoon uh, en al mijn fans natuurlijk en, uh, ja. en zonder ik... jullie heb ik het niet kunnen doen hè dit nummer Daar, <laughs> Daar, ja, zonder ja, jullie ja, jullie Ma woe! mag ik ja. nou ook de groeten doen aan mijn moeder jij ja, mag ook de groeten doen aan je moeder hoor nou je, wat wacht je, wat je, nou, je, je, hebt, je hebt nu de, je hebt nu de tijd om de groeten te doen aan je moeder hè hou er rekening mee nou, dat waren mijn groeten de groeten man, de groeten. Het was uh, leuk, het was aardig, maar nu wil ik toch iets op de radio horen. Wat gaan we nog doen? Ik vind, ik vind het oh, acht grond muziekje van hem, vind ik wel chill. We hebben nog zeven minuten. Ik heb twee nummers klaarstaan. Twee nummers nog wel? Heb jij meer twee van die nummers. elektronische... En heb je ze nu uh, zodanig in, erin staan dat we het ook inderdaad tot tien uur gaan redden? Ik moet even een klein beetje rekken. <laughs> ja, want... Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon over de volgende band hebben. Deze band, Horse the Band, komt uit Amerika. Is afgelopen zomer naar Nederland gereisd tot op Bekenstein uh, Pop. Op het allerkleinste podium af te sluiten. Het wordt wel gezegd als Nintendo Core. Um, nou heb ik een medium plaat klaarstaan. Dat is minder hard en een harde plaat. Ik heb gekozen voor de minder harde plaat. En dan sluiten we gewoon af met dan gewoon een keiharde beukplaat. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het nou, goed. Volgens mij gaat deze... Achtergrondplaat, ook over in Beukplaat. Ja, inderdaad. We gaan gewoon lekker knallen. Dit is Horst de Band. En Horst de Band, nogmaals, stond afgelopen keer op Bekenstein.